Op de datum van vandaag, 6 juli in 1942, duikt de familie van Anne Frank onder op de zolder van haar vaders kantoor in Amsterdam. Ze verbleven daar totdat ze ten gevolge van verraad op 4 augustus 1944 allemaal werden opgepakt en weggevoerd. Alleen vader Otto overleefde. Hij werd bevrijd door de Russen en keerde terug naar Nederland. Er is in het Nederlands archief voor beeld en geluid heel veel te vinden over Anne Frank. We hebben gekozen voor de dingen die je minder vaak langs hoort komen. En vooral ook uit lang vervlogen tijden. Laten we eens beginnen met de berichtgeving over de opsporing van het Gestapo-lid Zilberbouwer. Die onder andere de familie Frank en de overige bewoners van het achterhuis oppakten. Het is uit de radiokrant van de NCRV van 20 november 1963. En helaas is de verbinding met verslaggever Jules Huff niet al te best. Vandaag, radiokrant voor Nederland. Uitgegeven door de NCRV. e jaargang, nummer 26. Gestapo-man opgespoord die Anne Frank heeft gevangen genomen. U hoort telefonisch commentaar van Jules Huff. De gestapo-man die op 4 augustus 1944 Anne Frank met haar familie en de familie Tussel... ...in het achterhuis op de Prinsengracht heeft gearresteerd... ...Karel Zilberbouwer is in Lenen gevonden. Hij was daar in dienst van de politie. Karel Zilberbouwer, die voorlopig uit dienst is ontslagen... ...maar nog vrij loopt, ...bekende de hele middag in een gesprek dat ik met hem had... ...dat hij inderdaad op die datum... ...in een huis op de Prinsengracht... ...met acht Nederlandse ST'ers is binnengedrongen... ...om daar ondergedoken Joden op te halen. Zilberbouwer... Die slechts acht maanden op het hoofdkwartier van Willy Ladis in de Uterpestraat heeft gewerkt, verklaarde uitdrukkelijk dat Anne Frank en haar metgenoten door de magazijn dagboek werd opgevoerd erachter te zijn gekomen dat hij het is geweest die haar gearresteerd had. Zilberbouwer werkte al meteen na de annexatie van Oostenrijk in 1938 bij de Gestapo in Wenen. ...en werd in november 1943... ...naar Amsterdam overgeplaatst. Het was zijn taak... ...niet Joden... ...die Joden hielpen... ...aan Engelse vliegers onderbak hadden verleend... ...of naar de Engelse radio hadden gemaakt... ...tot overplaatsing... ...naar een concentratiekamp te veroordelen. Willy Lagus ...hoefde de vonnissen van... ...Zilberbauer... ...alleen nog maar met een grote L te tekenen. Ongetwijfeld heeft... ...Zilberbauer behalve... Anna Frank en haar familie, honderden Nederlanders, in het ongeluk gestart. Al dus Jules Huf in 1963... naar aanleiding van de opsporing van Karl Zielbauer. Miep Gies, een van de helpsters van de onderduikers, herkende zijn Weense accent. In 1964 werd Zielbauer's strafvervolging gestaakt... met als reden dat hij slechts op bevel had gehandeld. Van de VPRO is van jaren geleden, de exacte datum is onbekend... een gesprek met Miep Gies bewaard gebleven. Het is een ruwe, ongemonteerde versie... maar dat maakt het juist heel erg bijzonder. U hebt, mevrouw Gies, ruim twee jaar lang... de onderduikers in het achterhuis verzorgd. Ik zeg het nog een keer. Nee, ik zou zeggen, ik zou zeg... Miep. Mag ik Miep zeggen? Ja, ja. Geen uh, gis. U hebt Miep ruim twee jaar lang de onderduikers in het achterhuis verzorgd. Wat mij intrigeert is, hoe hebt u dat al die tijd volgehouden? Ja, kijk meneer Van Houten. Zoals u weet waren, we, waren er acht onderduikers en vijf helpers. Uh, die vijf helpers bestonden uit drie mannen. En twee vrouwen. Uh, die twee vrouwen waren Ellie en ik. En zoals u begrijpen zult, uh, zorgden wij voor de huishouding. Wij haalden de boodschappen in huis. Uh, we zorgden voor kleine reparaties buiten het huis. En we zorgden voor kleding en schoesel voor de kinderen. Want ja, die groeiden. Dat stond niet stil. De ouderen konden zich wel helpen. De twee heren, dat waren heer Koophuis en heer Kralen... die waren al sinds lang verbonden aan de zaak. We hadden een kruidenhandel, zoals u weet. Die werden doen de directeuren. En die stonden natuurlijk steeds in contact met de heer Frank en de heer Van Daan wat er gekocht moest worden hoe het verwerkt moest worden. Want dat wisten die mensen natuurlijk niet. En zo bleef het, uh, de zaak eigenlijk drijvende. De derde was Henk van Santen, respectievelijk mijn echtgenoot. Die kwam altijd tussen de middag bij mij koffie drinken. En die ging dan naar het achterhuis, maakte een praatje met ze, vertelde nieuws... En zorgde later in 1944, toen het eigenlijk benauwd werd met bonkaarten kopen, voor bonkaarten. En hoe het met het eten ging, ja. Uh, u begrijpt wel, uit de aardige zaak hadden we veel relaties met grossiers, slagers, en winkeliers en bakkers. Meneer Koophuis, die had een goede relatie van een bakker die zorgde voor brood. Hij kreeg wel bonkaarten, want we kochten natuurlijk wel bonkaarten... maar niet zoveel. En hij leverde meer brood dan bonkaarten. En dat werd later pas na de oorlog verrekend. Zeer schappelijk. Meneer Van Daan, die ging voordat ze onderdoken... ging hij met mij altijd naar een slager... En dan kochten we vlees. En toen ze onder gingen duiken, toen ging ik naar die slagen. En dan kocht ik het vlees. Ook met wat bonnen. Maar voor de rest zei ik dat het voor het personeel was. En omdat die man kruiden van ons betrok, was het natuurlijk betrekkelijk makkelijk om wat meer te krijgen. Uh, ik zorgde ook voor de groenten. Uh, vlak uh, om de hoek was een groentezaakje, heel Aardige mensen. En dan kocht ik de groenten. En dat was veel natuurlijk. En ik vroeg altijd nog steeds om meer. En ook of ze nog wat over hadden. Enfin, ze begrepen het wel. Uh, en het, op het laatst was het zo dat uh, als ik in de winkel kwam... dan zeiden ze... Uh, mevrouw, ik heb wat voor u. Kunt u dat gebruiken? Die man vroeg nooit wat... Maar hij begreep het, want hij had zelf ook onderduikers. Wat we later gehoord hebben. Mevrouw, eh, ik kan me toch voorstellen dat in de loop van de jaren... de spanning toenam toen de Duitsers met het uitkammen van de Joden verder gingen... en toen het zo lang allemaal duurde. Hebt u toen nooit gedacht dat het mis zou kunnen gaan? Meneer Van Houten, wij met z'n vijven hebben er geen ogenblik aan gedacht dat het mis zou gaan. We waren zo van overtuigd dat we ze door, doorheen konden slepen. En ja, eerlijk gezegd, ik persoonlijk, ik zag ze al in vrijheid naar buiten gaan. De gracht op en vrolijk dansend. Helaas, ze gingen één keer naar buiten om in een overvalwagen te stappen en weggevoerd te worden met de miljoenen anderen naar de slachtbank. Eén van de acht heeft de verschrikkingen van het concentratiekamp overleefd. De vader van Anne Frank, de heer Otto Frank. Miep Gies hoorde u in een kort gesprek... dat ergens op een band bewaard is gebleven... maar niet voor een uitzending gemonteerd leek. Zij was ook degene die het dagboek van Anne Frank later gaf... aan die enige overlevende van het achterhuis, de heer Otto Frank. Op dinsdag 27 november 1956... ging een toneelstuk gebaseerd op dat dagboek... in het nieuw Lamar theater in première. Vandaag staat Nederland aan de vooravond... van een belangrijk gebeuren op toneelgebied. Want morgen... Dinsdag 27 november vindt in Amsterdam in het Nieuwe de Lamarck Theater de Nederlandse première plaats van het toneelstuk Het Dagboek van Anne Frank. Dat wordt opgevoerd door de toneelgroep Theater uit Arnhem onder regie van Carl Goodman. Het Dagboek van Anne Frank, dat inmiddels in 18 talen is uitgegeven, werd enige jaren geleden door twee Amerikaanse dramaturgen, het echtpaar Francis Goodrich en Albert Hackett, tot een toneelstuk verwerkt. Een toneelstuk dat inmiddels in New York, Londen, Finland, Zweden... Japan en Italië en Duitsland grote waardering heeft gehoogst En dat ook de weg naar de Amerikaanse filmstudio's wel zal vinden. Het dagboek van Anne Frank is zo in de gehele wereld een begrip geworden. Intussen, luisteraars, weten wij Nederlanders beter dan wie ook... wat in feite het dagboek van Anne Frank was... voor het aan de openbaarheid werd prijsgegeven. Het was een document dat gevonden werd tussen wat oude tijdschriften en rommel in het Achterhuis. Het Achterhuis dat Anne Frank zo kinderlijk direct en zo aangrijpend beschreef... als de verborgen woning voor een groepje Joodse onderduikers in Amsterdam... in de vreselijke jaren 1942, 1943 en 1944. Toen het dagboek van het meisje van 13, 14 jaar gevonden werd... was Anne Frank met haar ouders en haar zuster... en hun mede-onderduikers in de handen van de Germaanse beestmensen gevallen. Anne Frank heeft de oorlog niet overleefd... Zij is in maart 1945 in Bergen-Belsen overleden als een van de zes miljoen Joodse slachtoffers van het Hitlerregime. Meer dan tien jaar zijn voorbij gegaan. Annes Erfdeel, haar dagboek, neemt in de contemporaire wereldliteratuur een heel bijzondere plaats in. En omdat het achterhuis voor ons Nederlanders zo'n wezenlijk begrip is, is stellig de opvoering van het toneelstuk hier een uiterst delicate aangelegenheid. Hier tegenover mij zit de directeur van de toneelgroep Theater... de heer Robert de Vries... die zelf een van de hoofdrollen van het dagboek van Anne Frank zal vertolken... en die ons, naar ik hoop, wel deelgenoot wil maken van zijn visie... op deze zeer bijzondere aanwinst van het repertoire van zijn gezelschap. Jawel, meneer Kapit. Het is, ik moet u eerlijk zeggen dat ik het erg moeilijk vind... om over dit onderwerp te spreken. Hoofdzakelijk door het feit dat dit hele stuk en het hele gebeuren... Uh, dermate groot moment in onze wat we zeggen, toneelloopbaan is... onze bedoel ook alle medewerkers... dat voor uitspreken erover buitengewoon zwaar is. Meneer de Vries, ik kan me zo voorstellen... dat alle betrokkenen al wekenlang vervuld zijn van het stuk. Hoe heeft men het hier in het gezelschap eigenlijk ondergaan? Wel, ik kan u zeggen... toen we zeven weken geleden met de lezing begonnen... een bijzondere lezing, Carl Goetman, de regisseur heeft het werkelijk schitterend voorgelezen. En we waren zeer diep onder de indruk. We waren minutenlang stil en zijn toen maar stil weggegaan. En ik, ja, niet alleen door verdriet, niet alleen met tranen in de ogen... niet alleen met wraakgevoelens of met haatgevoelens... want die werpen het stuk helemaal niet zo sterk op. Wat veel sterker wordt opgeworpen en waar het eigenlijk om gaat, het stuk. Het is om de liefde, juist de liefde tot de medemens. En het is onbegrijpelijk haast... hoe een meisje van deze leeftijd... op dat moment, vlak voordat ze voelde... dat ze zouden worden weggehaald. Dat ze, dat ze wel degelijk kon begrijpen... dat dit gebeuren moest komen. Dat ze deze woorden heeft kunnen zeggen... ondanks alles geloof ik nog steeds in de innerlijke goedheid van de mens. Als je dit kan zeggen op zo'n moment... Wel, dan heb je iets gedaan. Ik kan u zeggen, juist in deze tijd... waar we toch veel gelijksoortige dingen onder, ondervinden in de wereld... is het bewezen dat het stuk niet alleen maar een tijdstuk is tussen 40 en 45... maar dat het een stuk is daar ver bovenuit, namelijk een stuk van de liefde, de liefde voor de medemens. Is het mogelijk om nu aan de vooravond van de première in Amsterdam... misschien bij wijze van illustratie voor dit gesprek... een stukje van de dialoog te laten horen? Uh, het is erg moeilijk. We staan met z'n achten op het toneel de hele avond. Het is volkomen ensemble. Als de een in die hoek aan het spelen is, is de ander ja, een andere hoek bezig met tekst. Maar ik geloof dat ik u het beste zou kunnen dienen... wanneer wij um, aan Martine Krefkeur. En Jules Croiset vragen of die een kort dialoogje uit het stuk voor u willen geven. Ik wou dat je een godsdienst had, Peter. Nee, dank je. Niks voor mij. Oh, ik bedoel niet orthodox, met een hemel en een hel en zo. Nee, gewoon maar de een of andere godsdienst. Wat doet er niet toe? Als je maar in iets geloofde. Weet je, als ik denk aan alles in de natuur, de bomen. De bloemen, de meeuwen. Aan het mooie tussen ons beiden, Peter. En aan de goedheid van mensen als meneer Kraler en Miep, Dirk en de groenteman. Die elke dag hun leven voor ons wagen. Als ik aan al die goede dingen denk, dan ben ik niet bang meer. Dan vind ik mezelf terug. Een god. En dan is ja, alles... Ja, dat is allemaal prachtig. Maar als ik aan het denken sla, dan word ik razend. Daar zitten we nou. Twee jaar lang opgesloten als een rat in de val. Te wachten, te wachten tot ze ons komen halen. En waarom, waarvoor? Maar wij zijn niet de enigen die moeten lijden, Peter. Dat is altijd zo geweest. Soms het ene ras en soms het andere. Wat schiet ik daarmee op? Ik weet dat het verschrikkelijk moeilijk is... om toch nog aan iets te willen geloven... als er mensen zijn die zulke afschuwelijke... Die dingen doen die... Maar weet je wat ik soms denk? Ik denk dat de wereld een periode doormaakt. Net als ik toen met moeder. Dat gaat voorbij. Misschien pas over honderden jaren. Maar het gaat voorbij. Ondanks alles geloof ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens... Martine Krefkeur en Jules Croiset in een dialoog uit de voorstelling... het dagboek van Anne Frank van toneelgroep Theater. Het ging in première in november 1956. Niet alleen landelijk en theatraal, ook internationaal en filmisch... was er aandacht voor het dagboek van Anne Frank. In 1959 beleefde in New York de film The Diary of Anne Frank haar première. De hoofdrol daarin werd vertolkt door Millie Perkins. Ze was in 1959 on tour om de film te promoten. In Aalsmeer had men een geheel eigen manier... om die Millie Perkins in de spotlights te zetten. Een nieuwe roos... Een roos zonder doornen uit meer is genoemd naar een 19-jarig Amerikaans meisje Millie Perkins... dat opeens wereldberoemd werd omdat ze in de film Anne Frank de hoofdrol speelde. Die roos kreeg Millie vanmorgen aangeboden op een persconferentie in Amsterdam... waar ze het een en ander van haar leven vertelde. Van voor en na. Voor en na dat ze uit 10.000 andere meisjes was gekozen om een filmrol te spelen. De rol van Anne Frank. I've spent about a year, over a year, involved in this film and this story, and I haven't done anything in the past year more than I have been just doing things for this film and this role. In daily life, I don't know what I'll do now, I, I plan to go back, I plan to be an actress so far, and I don't know. I'm under contract to 20th Century Fox. I haven't done anything for a month and a half. I've been traveling. I've been traveling since February. Voordat die film gemaakt werd, was ze fotomodel. Well, I was a model in New York City for a year and a half. Natuurlijk werd op de persconferentie ook gevraagd naar de hobbies van Millie Perkins. Well, I don't know. It's I don't have anything that I feel is exactly my hobby. I think that Whenever I have free time, which has been so seldom lately, I like to spend it alone, but I don't. I never have time. But I've been, I like, well, music is my hobby, not that I'm musically inclined, but if I have music, I guess, is what I love very much. And if I'm alone, I listen to music, and if I'm not listening to music, I guess I go out. I love the outdoors. I have hobbies, but nothing that I would say. Veel hobby's heeft ze niet, maar ze heeft er ook niet veel tijd voor. Sinds februari reist ze rond, blijft één à twee dagen in een land en ziet niet veel meer dan haar hotelkamer. Before you ask me what I have I been impressed with each country, I must say that I've spent about a day and a half or two nights in each country. In each country I spend in hotel rooms and I never see the country. I didn't see much of anywhere. En dan vertelt ze over de film zelf. Toen Millie Perkins de eerste ruwe opname, de Rushes zag, liep ze weg omdat ze het verschrikkelijk vond. Oh, I don't well it's we saw the rushes for five and a half months every night. You know, it's the previous day's work. And when you first start when you've never seen yourself on film before, it's very difficult to get up there and see yourself doing something and be able to accept it. And I think most people when they see themselves or hear themselves. Ze denken, het is En zo deed ik. En dat is waarom ik weggegaan. Maar het totaal vindt de 19-jarige Maddie Perkins nu wel geslaagd. Ze gelooft dat in de film Anne Frank de atmosfeer van het ontroerende dagboek... van dat Joodse meisje goed is weergegeven. Ik denk dat het zeker was. Ik denk dat het films van de seen besides die ik with heb that die ik that heb kept. A feeling of van een document of een boek. En ik denk dat het de belangrijke message van het diary, de belangrijke verhaal of het gevoel, het general feeling is daar, ja. Ik denk. Millie Perkins wil Filmster blijven als het kan. En George Stevens, de regisseur van de film, Het Dagboek van Anne Frank, gelooft in haar. En als er één het kan weten, is het George Stevens. Hij zag al veel Filmsterren komen en gaan. Uiteindelijk werd het niet echt een grande dame van het witte doek, deze Millie Perkins... die in 1959 de rol van Anne Frank vertolkte in de Amerikaanse film The Diary of Anne Frank. We blijven nog even in het buitenland. In Duitsland werd in 1959 in Woppertaal het zesde zogenoemde Europa-dorp gebouwd. En dit kreeg de naam van Anne Frank mee. De eerste steenlegging daarvan werd gedaan door onder meer Otto Frank... En een van de sprekers was Nobelprijswinnaar Pater Dominique Pier. Vervolgens een reportage van het zesde Europa Europadorp, het Anne Frankdorp in Woepertaal. Zondag, den 31 mei 1959. Vader en ik namen aan een schlichten en aufrichtigen feierlichkeit teil. Vader en ik namen aan een eenvoudige plechtigheid deel. Een Europadorp voor oorlogsslachtoffers en voor onbehuisden werd in Woepertaal gesticht. Ik heb altijd geloofd in de ingeboren menselijke goedheid. Vandaag geloof ik nog sterker erin. Ik heb gezien hoe de Duitsers stralen vergoden samen met de vertegenwoordigers van alle landen die hun veroverd werden. Met de jonge mensen van mijn leeftijd geloof ik in een beter Europa, in een beter Europa van het hart waarin kleine meisjes in vrede leven kunnen. In leben Dit zou een citaat kunnen zijn uit het dagboek van Anne Frank, al dus de Nobelprijsvillaar voor de vrede, ...pater Dominique Pier tijdens de plechtige eerste steenlegging... ...waarmee vandaag het zesde Europa-dorp in Woepertaal werd gesticht. De vader van Anne, de heer Otto Frank, woonde deze plechtigheid bij... ...in gezelschap van een groot aantal autoriteiten. Oud-minister van Zeeland uit Brussel, bischop Dibelius uit Berlijn... ...de voorzitter van de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland... ...dokter Hoebe, de commissaris van de Koningin in de provincie Limburg... ...die een belangrijke gift aan pater Pier voor zijn werk ter hand stelde... ...en nog tal van anderen meer... Ze werden begroet door de Oberburgemeester Herberts van Wuppertal, die zich gelukkig prees, het zesde Europadorp onder zijn hoede te mogen nemen, omdat Elberfeld van ouds een weldoende stad was. Notleidenden te helfen gehörde zur tradition unserer stad. Sie war schon immer gegeben in de kirchengemeinden, in ons tal en op onze höhen. Sie war... Ook voor je heer lebendig in de stadgemeinde zelf. Deze traditie der de hilfsbereidheid zijn we gefolgt als het hieß dat Europa Anne Frank op te nemen. En zo werd het Europa -dorp gesticht nadat de eerste steen was gelegd door oudminister van Zeeland en door de vader van Anne Frank, de heer Otto Frank. En in de steen zelf. ...waarin aarde was uit het kamp van Bergen-Belsen... ...werd gemetseld een document waarvan de tekst luidde... Vandaag, zondag 31 mei 1959... ...reist uit de grond de Woepertaal... ...Duitsland, een nieuw Europees dorp... Anne Frankdorp, gebouwd door hulp aan verplaatste personen... ...met de hulp van vrienden uit heel Europa om aan ontwortelde broeders een haard, arbeid en genegenheid te schenken en hun al zo toe te laten weer wortel te schieten in een goede menselijke aarde. U hoorde de berichtgeving over de eerste steenlegging... voor het Anne-Frank-dorp in Wuppertal... door onder meer Nobelprijswinnaar Dominique Pier. Het is vandaag 6 juli en dat was in 1942... de dag waarop de familie Frank onderdook in het Achterhuis... aan de Prinsengracht in Amsterdam. In 1960 werd daar het Anne-Frank-huis geopend. Vlak naast de Amsterdamse Westertouren, dames en heren... ...vond vanmorgen een korte, maar aangrepende plechtigheid plaats. Vandaag, 3 mei 1960, op de derde verjaardag der Anne-Frank-stichting... ...en aan de vooravond van de jaarlijkse dodenherdenking... ...15 jaar na de bevrijding, heet het bestuur u welkom. Deze keer niet elders in de stad, zoals vorige malen... Maar voor het eerst op de plaats zelf waar de Anne-Frank-idee haar stoffelijke centrum heeft. Het Anne-Frank-huis, Prinsengracht 263 Amsterdam. Aldus de voorzitter van de Anne-Frank-stichting, Meester Bakels. Het huis waarin het tengere Joodse meisje haar dagboek schreef is gerestaureerd. En vanmorgen werd het door burgemeester Van Hal weer opengesteld. Amsterdam is door de eeuwen heen een stad geweest. Waar mensen die gevolgd werden om hun ras of om hun geloof een veilig toevlucht vonden. Het Anne Frankhuis is niet alleen een gedenkwaardige plaats. Het is bovendien een gebouw waarin de idealen van Anne Frank in de vorm van een internationaal jeugdcentrum verwezenlijkt zouden kunnen worden. Ernaast komt een studentenhuis waarover de Anne Frank-Stichting ieder jaar in juli en augustus de beschikking zal krijgen. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat wij in Amsterdam. Dit huis hebben mogen krijgen en dat hiernaast zal komen een studentenhuis, waardoor een nauwe band met de jeugd blijft bestaan en het Anne Frankhuis niet alleen zal worden een soort van monument waar men gaat kijken en waar men zegt: hier is dat dagboek geschreven, maar dat het in het volle leven zal blijven staan. Het achterhuis is weer open. Het zal een permanent bewijs zijn dat de gedachte aan Anne Frank geen emotionele persoonsverering is. maar het levendig houden van een herinnering die een verbeterende levensvatbaarheid heeft. Het was tenslotte Annes' vader, Otto Frank, die ontroerd een dankwoord sprak. Ik vraag vergiffenis als ik hier in dit huis niet meer tot u spreek. U begrijpt dat de gedachte aan alles wat hier gebeurd is te machtig is. Ik kan alleen u allen danken voor het interesse dat u door uw komst hier toont en ik hoop dat u ook in de toekomst het werk van de Anne Frank Stichting en van het Internationale Jeugdcentrum moreel en in elk ander opzicht zult steunen. Al dus Otto Frank in 1960 bij de opening van het Anne-Frank-huis. Tegenwoordig goed voor zo'n 1.150.000 bezoekers per jaar. De Anne Frank Stichting was er al eerder, deze werd opgericht in 1957. ter opluistering van het 25-jarig bestaan van diezelfde stichting... gaf de NCRV in 1982 diverse auteurs de opdracht gedichten te schrijven... voor een bundel getiteld Dag Anne Frank. Ze worden gelezen door José Ruiter en Frederik de Groot. Literama woensdag, het middagprogramma. NCRV's kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Redactie Marja Kess en Middeltjoen. Eindredactie Wim Ramaker. Vanmiddag de derde uitzending in de reeks. Dag Anne Frank. In opdracht van de NCRV Radio geschreven gedichten... opgenomen in de gelijknamige bundel. De gedichten worden gezegd door José Ruiter en Frederik de Groot. J.W. Schulte Nordholt. Anne Frank De werkelijkheid is onuitsprekelijk Wat ik kan zeggen is alleen abstract Een kind dat ondergaat Maar met de taal de mensen hel op aarde overleeft En tot de hemel van de toekomst maakt In wezen schrijft ze zijn de mensen goed Dat is hun zin en daar geloof ik in zo wordt zij het symbool van onze hoop. Een kind staat voor de hele mensheid in. Alsof wij opstaan als wij ondergaan. Teun de Vries. Anne. Lief kind dat mijn dochter had kunnen zijn. Je glimlacht tegen de wereld met zoveel reine melancholie dat het door merg en been gaat. Nee, jij peilde de boosheid niet van dit tweebenig gras. De verziekte breinen die gaskamer en holocaust konden verzinnen. En daarmee was jij de sterkste. Anne, zet vandaag weer je weerloosheid in. Glimlach tegen de dood vanuit het achterhuis waar de mare van de kernbom nog niet was doorgedrongen... om te verkondigen dat de verwoesters van de mens... alleen van gezicht veranderen. Wat raakt hun jouw naam? Wat Bergen-Belsen? Wat Hiroshima? Anne, help ons de onschuld weer te laten winnen. Maurits Mok Een kind onder het hakenkruis Nederland onder het hakenkruis Het bloed zijn Het moordenaarsteken dat met gekromde armen De levenslucht bedreigde Aan vlaggenmasten rukte Als een woedende roofvogel Huiverend Met opgetrokken schouders Trachtte men het te verduren Alleen te luisteren naar het eigen hart waarin de zekerheid dat er een dag van vrijheid komen zou... niet sterven kon. Een kind onder het hakenkruis. Haar ogen zien verwonderd en gekweld de wereld krimpen... tot een stad vol doodlopende straten. Overal wordt haar toegebeten dat voor haar de deur gesloten is. Wie gisteren de schoolbank met haar deelde, leeft vandaag ver weg. Daar waarbij spel en sport kinderen bevleugeld worden... Schepsels zonder zwaarte. Alleen het ouderlijk huis blijft over. Een onderdak vol kieren, waar de storm doorheen jaagt. Als een venster trilt, een vloerdeel kraakt... houdt elk de adem in en drukt zijn nagels in zijn handpalmen. De nacht valt. Door het donker stampen laarzen. Autoportieren slaan dicht... De nieuwe dag verkild in uitgestorven huizen Wie passeert voelt doodswind door zijn ledegaan. Het achterhuis Schuilhut voor wie niet meer leven mag Hier, weggekropen Altijd beloerd door een dood Die plotseling dwars door de muren stoten kon Rekt een handvol mensen zijn bestaan Vervreemdend van de buitenwereld Nooit meer vanuit een open hemel Door zon en wind besprongen Zien zij niets dan elkanders gezichten Langzaam verblekende de dode maskers Horen telkens weer dezelfde Tussen hoop en vrees wankelende stemmen Vluchten weg in mijmeringen Dwaaltochten door hun verleden Keren terug en staan weer voor de wand Die hen scheidt van de vernietiging Anne een vogel gekooid terwijl amper het eerste lied in haar ontstond. Een wezen dat dartelen moest. Het dansen van vlinders herhalen. Een kind met ogen vol dromende vormen en kleuren. Verstoten uit de kringloop der seizoenen. Naar een hades vol koortsige geschimmen. Begon zij op te stijgen. Werden honderd in haar rustende geheimen een voor een geopend. Schoot zij onverhoeds in bloei verliet de kokon van haar jonge leven... en stond oog in oog met zichzelf en de wereld. Het uur kwam. De seconde. De bijlslag die de toekomst versplinterde. Op dode voeten trokken zij af naar de martelholen. De zon werd een bloedvlek achter de kin. Daar... Een onder miljoenen tot slijk verteerde mensen ging ook Anne verloren. Alleen haar stem is achtergebleven: levend water in een uitgebluste wildernis. Maria de Groot, zonder titel. Je komt mij uit de toekomst tegemoet. Joods meisje, frank en vrij. In mijn verleden staat nog het achterhuis. Maar in het heden, ik weet niet hoe ik je ontmoeten moet. Zijn soms je dagboekbladen rijp en zoet... als appels op Rosh Hashanah gesneden? Het ongeschreven slot wat zij je deden... ziek en om niet, is wat mij zwijgen doet... Een vrouw op jaren nadert mij in jou. Wij worden ouder, maar we zien het niet. In onze ogen is dezelfde rouw. We waren kinderen toen het is geschiet. Een vrouw is vroeg met pijn en bloed vertrouwd. Jij wist dat. En door mij zonder behoud. Wim hazeu. Politiek over het Achterhuis. Luftlage Meldung 1944. Vliegtuigen naar Essen. Welgevoed als de piloten. Bommentapijten, kraters vuur... en om het hoekje van de radio kringelt de sigarenrook van Churchill. Een Nederlandse minister heeft gebroed. Trots oppert hij voor Radio Oranje. We gaan collecteren. Dagboeken en brieven over deze oorlog. Is dat niet belangrijk? En toch knus? Anne zou over politiek willen schrijven. Maar heeft wel wat anders aan het hoofd. Honger, liefde, jaloezie, hoop en de kleine nachtmuziek. Intussen verklikkers van het huiselijke soort door de straten... Agenten provocateurs langs de grachten. En vergassers, die stipte burgers in het oosten, maken overuren. Vader Frank bleek een hees. Licht uit. Zachtjes. We verwachten politie in huis. Politiebericht 1981. Strenge bewaking Anne Frankhuis. Vrees voor aanslagen. Toen waren we fout. Agenten, laten we nu niets verkeerd doen. In opdracht van de NCRV-radio geschreven gedichten... opgenomen in de bundel Dag Anne Frank... werden gezegd door José Ruiter en Frederik de Groot. Regie Johan Wolder. Dat was een aflevering van Literama van de NCRV uit 1982. We maken een sprong in de tijd en gaan eens horen wat Anne Frank heden ten dagen aan betekenis heeft, dan wel in de toekomst houdt. De collega's van de Tros waren een jaar geleden in gesprek met David Barnau, auteur van het boek Het Fenomeen Anne Frank, waarin hij antwoord probeert te vinden op de vraag wie Anne Frank is en hoe lang ze nog een morele gids heeft.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 En meisjesliteratuur, meisjesboeken. Maar naarmate Anne weer, maar dat is met deze, belangrijker wordt in Nederland... want dat zie je echt, voelen mensen die zich met boeken bezighouden... zich ook genoten of, Hey, we hebben toch een beroemde schrijfster. Die hoort toch in de overzichtswerken. waar ze vroeger niet in voorkwam. Ja. Je zegt, ze worden langzamerhand weer steeds Nederlander. Dat sluit aan bij het vorige onderwerp. Nee, is ze steeds wordt weer... steeds belangrijker. Zo. Nee, nee, nee Nederland... ze meer Nederlandse. Ze wordt oh. Nederlandse. Er dus gaan meer mensen, Nederlanders naar het Achterhuis. Ja. Ja. Is dat zo?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 Het is dat landen... zo langs wat een hele industrie geworden eigenlijk? Nou het, ja. Het, dat, dat, dat is zo. <laughs> ik heb het woord Anne-Frank-industrie ook wel eens gebruikt. Maar dat vond niet iedereen fijn. Dat, je dat, dat... vond met name de Anne-Frank-stichting eh, nee. niet zo fijn. <laughs> maar ik roep ook altijd meteen, daar hoor ik zelf ook bij. Het, uh, dankzij Anne-Frank en het werk wat ik eromheen doe... geef ik in Amerika colleges. Oh. Nou. Over Anne-Frank ook, hè. daar heb je een tijd gezeten in Amerika...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 die wat meer Joods willen zijn in Amerika. En eh, dat zie je in, in Nederland ook. Dat... Nu zijn we er een beetje trots op. Terwijl eh, er is een Anne Frankstraat in Amsterdam. Dat zit in de oude, oude Jodenbuurt. Het is een onogelijk on klein straatje, steegje. Nou, ik ben ervan overtuigd dat de familie Frank daar nooit geweest is. Ik bedoel, dat was eh, buurt. En ik denk dat Amsterdam zich nou een beetje schaamt... dat ze die hele grote straat <lacht> genoemd hebben. Niet de Wieboudstraat? Nee. En we hebben hier pas een postzegel met Anne Frank gekregen... toen West-Duitsland al een postzegel had uitgebracht. Nou, toen werden in de Tweede Kamer vragen... waarom we bewegen in postzegel met de, ah. de ex-vijand? Dat was het natuurlijk wel. Dus langzaam zijn wij dan ook Nederlands haar gaan binnenhalen. Jullie van het Nion moeten de, de nalatenschap het dagboek bewaken, geloof ik, hè? Bleek een beetje uit... We hebben, we ja, hebben in, de, in de... Hoe heet het? In zijn testament had Otto Frank gezegd dat het riot... De,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 dat Niels heeft de sleutels, wij niet. Ja precies, dus die stichting kon er zelf niet aankomen. Nee, maar behalve was dat wel, in de rampentijd. Maar was dat wel verantwoord? Want moet je, dit gewoon niet, moet je hier niet meteen een goede facsimile van maken... en de boel verder in de kluis leggen? Of we we hebben niet? van de nachtwacht ook geen facsimile, dacht ik. Oh, nou, oké. Okay. <laughs> maar, maar er is een facsimile gemaakt van de, van de dagboek jaren geleden. Dus uh, er, zijn er zijn er drie van.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 Dus. Een gekke, gekke betoogtrand. Maar eh, daarom gaan ze zeggen van nee, het klopt niet. Het is een, het is een vervalsing.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 Al dus onderzoeker van het NIO David Barno, schrijver van het boek... het fenomeen Anne Frank verschenen bij uitgeverij Bert Bakker. Dit was een gesprek uit de Tros Nieuwsshow, eerder uitgezonden in maart 2012. Voor het laatste fragment in deze compilatie over Anne Frank... gaan we naar maart van dit jaar, toen de icon de oudere zus van Anne... Margot Frank tot icoon van de week maakte. is de icoon van deze week. Margot Frank. Het zusje van Anne Frank. De grotere zus van Anne. Geboren in 1926 in Frankfurt. Onmiddellijk na de machtsovername van Hitler... vlucht het gezin, vader, moeder en de twee dochters naar Amsterdam. Daar volgen ze de lagere school en de middelbare school. In 1941 worden alle Joodse kinderen van school gehaald... en naar een school gebracht voor Joodse scholieren. Het Joods Lyceum. Daar zit ook Margot op school. Verlegen en serieus. Zo wordt ze beschreven. Iemand die hard leert. Tot het gezin opeens een oproep krijgt voor Margot... om zich te melden voor een Duits werkkamp. Toen zijn ze hals over kop ondergedoken. Dus de aanleiding om onder te duiken is Margot? Ja. Al weten de kinderen dan niet... dat hun ouders hun onderduik al maanden aan het regelen zijn. Zij vervoelden wel dat ze vroeg of laat van hun bed gelicht zullen worden... Ze hebben de datum om huis te verlaten en moeten vervroegen. Dat moet zwaar op Margot's schouders hebben gelegen. Dat denk ik wel. Margot was zestien... toen ze dreigde haar uit hun gezin weg te halen. Wat voor iemand was Margot? Stil. Een muisje in de scherpe blik van Anne. Ze had een goede band met haar beide ouders. En inderdaad erg leergierig. Er werd sowieso de hele dag geleerd in het achterhuis. Margot leerde talen, nam Latijn erbij... Haar opgaven werden dan door een leraar buitenshuis nagekeken. En uit het dagboek maak ik op dat ze ook een deel van de boekhouding... van het bedrijf op de Prinsengracht deed. Was het de oorlog die Margot zo stilmaakte? Anne, haar zusje, heeft het heel goed kunnen verwoorden... hoe het was om met twee gezinnen twee jaar lang... op een heel kleine ruimte te moeten leven. De antipathie tussen de twee gezinnen. De echtelijke ruzies van het andere gezin. De antipathie tussen Anne en haar moeder... Er waren tijden dat mensen niet meer met elkaar praten. Uit behoefte om zichzelf te zijn. Inere migration. Het is een Duits woord... maar het beschrijft heel goed de reactie om je terug te trekken... als de wereld waarin je leeft je ego bedreigt. In dit geval was er de druk van deportatie... en de druk van het gedwongen samenleven met elkaar... op een veel te kleine ruimte. En Anne schreef dat van zich af in haar dagboek. We weten dat ook Margot een dagboek heeft bijgehouden. Helaas, dat is niet bewaard gebleven... Maar ik denk dat het dagboek, hun dagboeken... niet enkel een uitlaatklep voor hun gefrustreerde en opgesloten leven is. Het klinkt wel als een volwassen project. Ja, maar Anne, haar zus kan je zien dat ze dat wel zo voelt. Ze heeft het idee dat haar schrijven belangrijk is. Dat ze onderdeel is van de geschiedenis. En ook heel expliciet de geschiedenis van Nederland. Denk je dat Margot zich Nederlands voelt? We moeten het raden. Volgens het dagboek wil ze na de oorlog kraamverzorgster worden in Palestina. En dat lijkt me veelzeggend. Kraamverzorgster en Palestina? Ja, ik zie er toch een enorm verlangen in naar nieuw leven. Baby's die geboren zullen worden in een ander land, in een thuisland voor de Joden. Zij heeft dat thuisland niet bereikt. Op 4 augustus 1944 stopte er een auto voor het achterhuis... met een Duitse operschauffeur en een drietal Nederlandse helpers. Waarschijnlijk zijn ze verraden door een van de magazijnbediendes. Via Westerbork werden ze naar Auschwitz in Polen gebracht. Samen met Margot is ze verder getransporteerd naar Bergen-Belsen. Daar zijn beide zusjes begin maart aan tyfus overleden. Margot Frank, icoon van de Renk. En met dit icoon van de week, eerder uitgezonden in maart van dit jaar... door de icoon sluiten we deze compilatie over Anne Frank af. Het was op de datum van vandaag, 6 juli in 1942... dat de familie Frank onderdook op de zolder van het kantoor van Anne's vader. Voor VPRO's Woord hier op Radio 1 een hele mooie aanleiding... om eens op zoek te gaan naar radiomateriaal over Anne Frank. En dan vooral de fragmenten die al heel lang op de audioplank liggen. Dit is Radio Eens, was gezegd. En als u van tevoren wilt weten wat u te wachten staat hier bij Woord... dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief... via de openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En daar vindt u overigens ook de links... om de verschillende uren opnieuw te beluisteren. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna zijn we bij u terug met ons laatste uur. En daarin een prachtig portret van Maarten van Roosendaal. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uurwoord.